9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Europese Commissie begint een juridische procedure tegen Nederland over de Hedwiegepolder. Nederland zou die onder water zetten om te voldoen aan Europese milieueisen, maar zag daarvan af. De meerderheid van de Tweede Kamer is na jarenlang touwtrekken toch tegen ontpoldering. Volgens de Commissie voldoet Nederland daardoor niet aan afspraken over natuurbescherming in de Westerschelde.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 Aanleiding voor het CDA om zich bij hen aan te sluiten... is het toenemend aantal jongeren dat te veel drinkt. Het aantal coma-zuipers is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. In Syrië hebben de opstandelingen president Assad een ultimatum gesteld. Ze eisen dat hij uiterlijk morgenochtend 11 uur... zich houdt aan het VN-vredesplan en stopt met het geweld. Doet hij dat niet, dan laten de opstandelingen het ook los. Ze zeggen dat ze alles zullen doen om burgers en dorpen te beschermen.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 Een paar ongelukken. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knopen Diemen. 5 kilometer file, de rechterrijstrook is daar afgesloten. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Zeeburg en de afrit Rai. 7 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer open. Ook een aanrijding op de A28 vanuit Assen naar Groningen bij Groningen Zuid. Daar staat 6 kilometer file, de linkerrijstrook is afgesloten.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 ...en Lara Renssen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het vrije Syrische leger heeft een ultimatum gesteld aan president Assad. Als hij zijn troepen niet terugtrekt... ...dan houden de opstandelingen zich niet langer aan de wapenstilstand. Straks onze correspondent in Damascus. Maar eerst naar jongeren, alcohol en het CDA.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 Uh, die zich in coma zuipen, dat, dat kan je niet zo laten. Dat is echt een maatschappelijk probleem waar ik nu de mogelijkheid heb om uh, wat aan te doen. Ja, maar nu is het wel vervelend dat er net een nieuwe wet door de Eerste Kamer is... die de leeftijdsgrens nog steeds uh, houdt. Ja, maar dat maakt het probleem niet minder ernstig. Nee. Uh, ouders die, die, die zeggen ook en vragen mij ook, daar moet wat aan gebeuren. Kijk, ouders kunnen zelf tegen hun kinderen zeggen, doe het niet. Maar als dan op straat het wel mag worden verkocht dan is dat een dubbel signaal. Dus wat mij betreft is het zo dat ook de overheid moet zeggen... onder de 18 geen alcohol. Ja, maar dan had u misschien zich dat wat eerder moeten realiseren. Want dan had het ook wat eerder naar uh, 18 jaar kunnen gaan. Ja, nou, dat, dat vind ik niet het sterkste argument. Ik ben nu zelf nog niet zo heel erg lang uh, begonnen in deze nieuwe functie... en heb mm. nu de mogelijkheid om voor het CDA dit te doen. Dus dat ja, doe ik al. Ja, dat snap ik. Maar... En om die reden, omdat het gewoon een ernstig probleem is... kijk, het gaat om de oplossing van iets... Wat een, een, een probleem in de samenleving is. Ik vind het een maatschappelijk probleem. Nee, dat begrijp ik. Maar wat ik niet begrijp is. Uh, Marcel gaf het net ook al aan deze discussie, speelt al veel langer. Er zijn uh, verschillende kinderartsen, ook die al uh, verschillende malen ook in onze uitzending aan de noodklok hebben gehangen. Ja. Um, uh, als minister van Gezin pleit voor van de ChristenUnie uh, er ook destijds voor om die leeftijdsgrens te verhogen. Maar toen koos een meerderheid, waaronder u, het CDA, ervoor om het aan de gemeente te laten. En dat snap ik niet waarom u dan nu opeens van gedachten verandert. Omdat ik zelf een natuurlijk nog maar sinds kort in deze functie zit en dus de mogelijkheid heb om dat als politiek leider te zeggen. Ik en de rest van de partij doet. dan? Waar was de rest van de partij? Ik hoop dat hij mij volgt hierin en dat zal ik zien, maar dat neem ik aan. Wij presenteren een verkiezingsprogramma en ik neem aan dat het daar ook in komt. Dus wat dat betreft is het voor mij van belang dat dit gebeurt. Ik zie het om me heen ook gebeuren dat dit probleem er is. En wat mij betreft gaat het aan de, over de oplossing en uh, niet over de vraag hoe. De, de oplossing is dat als je ouderen zegt van, en als ouderen ook vragen van, geef ons een duidelijk signaal. Dat je dat signaal ook geeft en alle andere discussies eromheen zijn allemaal helemaal mooi. Maar ik zie dit probleem om me heen en ik wil ja. er wat aan doen en ik ga er ook wat aan doen. Maar dat Blijf, is het blijft het hier dan bij, die oplossing? Want is daarmee het probleem opgelost? Want je zou kunnen denken, je drijft jongeren, misschien de echt jongeren, nog wel meer naar die illegale alcoholkeet. Nou, het gaat ook heel erg om feestjes die vaak uh, voor jongeren onder de 18 zijn, dan wel boven de 18. Daar zit altijd een verschil. En de grens op 18 is dat je zelf sowieso meerjarig bent. Je ouders hebben niks meer over je te zeggen. Maar tot 18 hebben de ouders wel wat te zeggen. Maar als die vervolgens zeggen, uh, ik wil de grens uh, op 18... en zelf kan je overal daarbuiten tot op 16 krijgen... of in dit huis wordt niet gedronken, maar je kan het overal daarbuiten wel krijgen... dan geeft je een dubbel signaal. En wat ik wil, is dat dat dubbele signaal weggaat. En dus ouders ondersteunen, maar ook, en dat klopt dat u dat zegt... Uh, artsen ondersteunen die het zeggen en ook gemeenten ondersteunen die het zeggen. Duidelijk. Uh, we laten de alcohol even voor wat het is. We moeten even naar de Europese Commissie. Want uh, vanochtend is het nieuws bekend geworden dat de commissie uh, vanuit Brussel een gerechtelijke procedure begint. Vanwege het gedoe in Nederland over de Het het getreuzel. Wat is de reactie van het CDA op die procedure? Ja, ik heb dat ook net gehoord. Uh, we zullen even moeten afwachten wat de commissie precies gaat doen... Maar wij zullen die procedure in moeten als Europa zegt dat zij ons willen houden aan de regels. Kijk, het kabinet stelde voor een, een compromis. Dat compromis was wel gesteund door Europa. Een Kamermeerderheid heeft gezegd dat ze dat ook niet wouden. Ja, dan krijg je dus inderdaad dat de Europese Commissie zegt van ja, nu doe je helemaal niks. Maar als de partijen die dat compromis hadden afgewezen, dat hadden gesteund... Er was nu niks aan de hand geweest. Goed, we hebben net van onze correspondent begrepen... dat die procedure ook wel wat tijd nog weer verschaft. Is dit iets voor het nieuwe uh, kabinet, een nieuwe regering? Nou, het kabinet heeft zelf al aangegeven, vorige vrijdag, dat ze dat zelf niet meer doen, hè, dat dat aan een nieuw kabinet is. Ja, het punt ligt toch een beetje in het feit dat de staatssecretaris Bleker een voorstel had gedaan wat de oplossing ja. had kunnen zijn. Maar wat is afgewezen? Ja, en dan is het dus helemaal niets. En dan zegt Europa van, ja, Nederland doet nu helemaal niks, dan bestart straks een procedure. Ja, dat, dat, dat in wezen was deze stap van Europa ook wel te voorzien. Ja. Meneer Buma, dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Goedemorgen. Het is tien minuten over negen, we gaan door naar Syrië. Zorgelijke teksten van Kofi Anandes speciaal gezant van de VN, verwacht namelijk niet... dat het geweld in Syrië op korte termijn zal stoppen. Alleen als Assad en de oppositie oprecht met elkaar in gesprek gaan... kan de visueuze cirkel doorbroken worden. Nou Intussen heeft het vrije Syrische leger... ik zei dat eerder, een ultimatum gesteld aan het regime. Als president Assad na 48 uur de troepen niet terugtrekt... dan houden zij zich niet langer aan de wapenstilstand. Escalatie is dan het gevolg. Correspondent Sander van Hoorn is in Syrië... Sander, hoe serieus moeten we dat laatste nemen? Nou ja, dit soort dingen moet je natuurlijk altijd serieus nemen. De vraag blijft alleen natuurlijk wel namens wie uh, deze commandant van het Seine Syrische leger spreekt. Uh, hoeveel mannen stuurt hij aan? En wat je de afgelopen dagen ook in de buitenwijken van Damascus ziet, is dat er gewoon nog altijd gevochten wordt. Dus een zaak het vuren, ja iedereen in de wereld lijkt het te weten, maar dat is er eigenlijk nooit geweest. Dus wat het uh, opzeggen van het staakt het vuren voor, uh, door de rebellen, uh, ...concreet zal betekenen. Uh, het blijft afwachten. Het loopt uh, morgenmiddag om 12 uur... Uh, ...Syrische tijd, 11 uur juli tijd... ...loopt het af. Dat is natuurlijk na het middaggebed. En uh, de angst bij de mensen in de Baschus is wel... ...dat het dan nog dichter bij het centrum gaat komen. Ja, en... Um, ...nou ja, het zit er niet in dat Assad gaat toegeven natuurlijk. Uh, Sander, is daarmee dan het bestand... wapenstilstanden helemaal kapot? Ehm, um, ja... Uh, maar kijk, je zegt het zelf al, de kans dat Assad hier aan toe zal geven is niet uh, nieuw. Ten eerste omdat uh, de wetten van het schoolplein natuurlijk uh, gelden. Dus in het ultimatum ga je al per definitie niet op in. Maar je kunt niet op het moment dat dat afkomstig is van een terrorist. Want dat is hoe uh, de Syrische regering deze mensen ziet. Nou, hey, We begrijpen, er zijn allerlei diplomatieke bewegingen nu. Hè? De Syrische consul in Californië wil de Syrische regering niet meer vertegenwoordigen. na de moordpartij in ja. Hula. Dat is misschien nog wel het meest opmerkelijk. Maakt dat indruk in Syrië? Um, ik heb het hier op het nieuws nog niet voorbij zien komen. Dan zie ik natuurlijk niet alle nieuwsuitzendingen, omdat ik ook wel eens andere dingen doe dan uh -huh. voor de televisie <laughs> zitten. Maar het is uh, natuurlijk wel een, een, een, weer een hele spraakmakende uh, Syrische uh, official. ...die overstapt. En daar hebben we er in alle eerlijkheid nog niet heel veel van gezien. En dat is ook wat je hier op straat heel veel hoort. Hè? Mensen die op zich, eh, en ik geloof wel dat dat de grootste groep mensen is... ...niet zozeer heel fanatiek achter een bepaalde partij staan... ...die gewoon voor henzelf, maar voor, ook voor hun kinderen stabiliteit willen. Een baan, en rust. Die uh, uh, grote groep zwevende mensen... Die uh, uh, kijken naar dat vrije Syrische leger, naar de oppositie. En zeggen gewoon echt heel vaak: uh, ze hebben 15 maanden gehad om zichzelf te organiseren. Dat is ze niet gelukt. Dus ja, wat ga je er dan voor terugkrijgen? En uh, dat baakt dat ook dit soort. Uh, uh, mensen die uh, overlopen. Ja, natuurlijk maakt het indruk. Maar het geeft nog altijd niet voldoende geloofwaardigheid... denk ik, aan de oppositie... om nou grote groepen mensen in Syrië... achter zich te scharen. Ja. Dan naar de mensen in Damaskus, uh, waar jij bent. Uh, Sander, we hoorden al in je reportage... dat ze nu allemaal wel te maken krijgen... met de sancties die zijn ingesteld tegen Syrië. Hoe reageren ze op het, op het geweld? Merken ze daar wat van? Worden ze daar bang van? Sander. Nee. Antwoord op die vraag krijgen we niet meer. Verbinding is weg en blijft weg. Nou, dat houdt u te goed. Sander van Hoorn, u hoort hem ongetwijfeld nog later vandaag vanuit Damaskus. 14 minuten over negen. Het uh, Olympisch zwembad is een state-of-the-art complex... met een passende naam, het London Aquatic Center. Voor de vloer van dat zwembad tekent Fariopol. Dat is een bedrijf uit Oud-Karspel in Nederland... dat gespecialiseerd is in een niche-product... beweegbare zwembadonderdelen. Oftewel, zwembadbodems, u kent dat wellicht, en kierwanden. Die bodems en wanden zien we niet alleen in Londense bassins... maar straks ook in het nieuwe hofbad in Den Haag.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 Eerst zouden bijna een baantje in willen zwemmen. Pieter van Wijnsbergen van Variopool. Zijn bedrijf heeft in ons land al 160 zwembaden, Grofweg de helft, voorzien van bodems- en keerbanden. In het Vaticaan worden ze steeds zenuwachtiger nu er steeds meer geheimen naar buiten komen. Spreken we straks over. Eerste verkeersinformatie met een afnemende spits, John Bakker. Ja, inderdaad, en dat gaat vrij snel. We zitten nog op 90 kilometer file. Wel een paar opvallende nog. Na een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen, vijf kilometer. De rechterrijstrook staat is daar dicht. En na een ongeluk op de A28 van Assen naar Groningen... tussen Eelde en Groningen-Zuid, 6 kilometer. Tussen Haren en Groningen-Zuid is de weg helemaal afgesloten. Verkeer kan er langs rijden via de vluchtstrook. Maar verkeer richting Groningen kan vanaf knooppunt Langhorst... beter omrijden via Heerenveen over de A32 en de A7. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Die minuten voor half tien. Gauw naar Mark in vissen want die doet een boekje open... over de gouden strop. Ja, spannend, Mark ja. Weet, je, weet je wie er gaat winnen? Heb je enig idee? Nee, ik weet, het echt niet. ik weet het echt niet. En weet je wat nou zo grappig is? Zelfs de directeur van het CPNB... Die zegt het niet te weten. Apple u? Van tot ze... u weet het ook niet, zegt u? De, de gouden strop? Ja. Nee, dat weet ik echt niet. Ik, ik, daar serieus? Zou, zou ik vermoord worden als ik het zou weten. En serieus, want het is heel belangrijk. Als ik het al weet, dan... dan, dan ja, maar, uh, u bent zo'n flap uit, dan ligt het zo op straat. Ja, ja nou, absoluut. <lacht> dus het is echt spannend. Ja. Uh, het is echt een heel kleine kring uh, bekend. De juryvoorzitter is mijn uh, gewaardeerde collega... Rick van der Wesselak. Die weet het dus al wel. Ja, die weet het wel. Of zitten ja. ze nou nog te vergaderen erover? Uh, nou, dat, dat, dat weet ik dus eigenlijk niet. Maar ik denk dat ze het nu <lacht> al weten. Je weet het, ja, goed. Ja, goed. Ik weet het gewoon echt niet. Ik ben de hele ochtend al uh, op bezoek bij boekhandel uh, Paagman in Den Haag, uh, Scheveningen. Nadine Paagman, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vond het zo leuk om te horen dat uh, toen ik hier vanochtend binnenkwam, toen zei uw broer, uh, we hebben nog snel eventjes de boel hier even tafel goed ingericht, want de directeur van het CPMB komt. Is dat echt uh, een grootheid voor, voor jullie? Ja, zeker weten. Ja, dat is toch wel een eer voor u, hè? Ja, ik, ik ben helemaal, ik, ik val flauw hier niet te plekken. Het gaat natuurlijk allemaal over de maand van het spannende boek en uiteindelijk gaat het natuurlijk over het verkopen van het spannende boek. Zeker, zeker. Hoe gaat dat? Dat gaat goed en uh, ja, vanaf morgen dan uh, nog beter natuurlijk. Want er komt er een geschenkje bij. Er komt er een geschenkje Toch? bij. Ik ben nog niet eens aan het boekenweekgeschenk toegekomen. Dan moet ik naar dit ook nog weer. Ja, nee, dat is uh, het prachtige geschenk. De stapel de... wordt steeds hoger. Ja, maar het is een heel mooi geschenkje. Ooggetuigen van Simone van der Vlucht. Dus ik zou morgen met z'n allen gaan rennen naar die boek. Uh, weer. Echte boekverkopers hier allemaal. Hè? Zeker, zeker. Ja, ja. Zeg, uh, ik vroeg het vanmorgen. al CPMB is het nog steeds. Hè? Maar moet dat niet langzaam veranderen in een E van e book of de v van verhaal? Nee, nee. Natuurlijk. Boeken blijven? Boeken blijven. Boeken blijven, zeker. Ja. Zegt u eigenlijk tegen BTW in? Want de cijfertjes gaan toch langzaam naar beneden? Of is dat hier bij Paagman nog niet zo? Nee, nou, bij ons... Uh, ja, tuurlijk merken we wel iets. Er is veel aan het ja. veranderen. Maar we zijn creatief genoeg om daar ja. uh, ook weer goed op in te spelen. Ja. Zeker, ja. Ik ja. heel zelfverzekerd. Is dat, zijn alle boekhandelaren zo zelfverzekerd als zij hier? Uh, nou, ik moet zeggen, de familie Paagman heeft natuurlijk al bewezen... door de eeuwen heen, volgens mij. Want volgens mij zijn ze er sinds 1200. Uh, maar in ieder geval dat uh, allemaal... Voor Christus uh, toch, hè? Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. maar dat ja. allemaal te doorstaan. En ik, de, de meeste boekhandelaren hebben die creativiteit wel. Er zijn natuurlijk ja. altijd een aantal, maar dat geldt voor iedereen in het leven. Niemand uh, he, is hetzelfde. Dus uh, ja, we gaan goed doorstaan. U moet het ook leuk blijven vinden. En een beetje spanning is nooit weg. Nee, maar zo is het in het hele leven. U, u ziet er ook heel spannend uit. Dank u. He, dus, dus ja, die span die moet je erin houden. God, wat doet die man dat toch goed, hè? Hij pakt me gewoon in, hoor. Echt live op de radio word ik hier ingepakt door de directeur van CPMB. Het was leuk, bedankt voor de ontvangst. Heel graag gedaan. En veel plezier met het boekenvak. Het is toch maar weer leuk om hier eventjes aan de boeken te snuffelen. En we zijn benieuwd naar de winnaar van de Gouden Strop natuurlijk. Vanavond weten we dat allemaal. En is de spanning weer voorbij. Mark Robin, goed Robin Visser. Uit Den Haag. Vanochtend vanuit Den Haag. Dankjewel, Mark Robin. En veel plezier nog daar. Graag gedaan. <laughs> Voor het eind van dit jaar moeten zo'n 100 Rotterdamse kunstenaars hun ateliers verlaten. De gemeenteraad praat over een half uur over een plan om atelierwoningen om te zetten in kluswoningen. In Delshaven werken kunstenaars in een oud schoolgebouw en dat doen ze daarna volle tevredenheid. En ze willen ook niet weg, zeggen Nelis Oosterwijk en Zwaantien Stoker. Nou, welkom binnen deze poort En um, als we doorlopen komen we in het ateliergebouw. Tussen de huizen die hier aan alle kanten staan... kom je door een heel smal poortje bij in totaal hoeveel schoolgebouwen? In het totaal vier schoolgebouwen. En twee schoolgebouwen worden verhuurd aan de SCAR. En daar zitten bij elkaar ongeveer 25 kunstenaars in. En die kinderen die hier ooit op school zaten... die kwamen door dit smalle gangetje? Heel netjes, twee aan twee. We gaven elkaar een handje, dat doen wij nu niet. Graaf. Maar... Ja, wel goed beveiligd hè? Dat is hek nummer 2, ja. Nou, dit is een gewone deur. Een gewone deur, maar ook heel goed beveiligd. En dan ben je in een schoolgebouw en dan ben je meteen 50 jaar ja. terug met uh, die, die, uh, die gele steentjes uh, aan de zijkanten. Ja. Het ruikt niet meer naar school, het ruikt uh, nou, dat er gewerkt wordt. Ja, het ruikt naar hout, verf, ja. maar het is ja. moeilijk 80 jaar geleden gebouwd. Hè? <laughs> Nou, boven. Ja. Het is mooi, hè? we moeten het nog over iets anders hebben. <laughs> Niet alleen maar over hoe mooi het uh, gebouw is. Nee. Um, nou, over uw werk uh, hier. Wat voor werk maakt u? Ik ben schilder, dus ik maak schilderijen. En u? Ja. Ik maak schilderijen foto en fotocollages uh, en objecten. Ik doe eigenlijk van alles en nog wat in de kunst. En dan komen we uiteindelijk bij uh, uw atelier terecht. Ja. voordat we daar naar binnen gaan. Goh, een naaimachine. Ja. Dat is leuk. Even naar het atelier van, uh, van Nelis. Ja. Kijk, ja, Nelis, dat is weer een heel ander atelier. Uh, Ik heb er nog een atelier. stukje bij ja, Je hebt er een verdieping in gemaakt. Het is een ja, het is, het zijn de hoger deel. gebouw, wat zal ah. het zijn... Um, 4,5 meter. 4, 4 meter. Ja. Je zou er eigenlijk ook gewoon kunnen wonen. Ja, ja. ja, maar dat mag nou weer niet. Nee, je kunt er prima wonen. Ja. We hebben ja. ons keukentje hier. We hebben onze douche hier. Ja. Dus het is prima bewoonbaar. En wat betaalt u maar... nou? Nou, we zijn all in ongeveer 300 euro in de maand kwijt. Ja. Dus ja, en huur- en servicekosten. En dan moeten er kluswoningen van gemaakt worden. Ja. En kluswoningen zijn dan wat jullie hier eigenlijk al doen. Ja, ja. Okay. Klus... ja Wij werken dan. Ja, wij werken dan oh, en, ja, ja. en dan is het de bedoeling dat hier mensen komen wonen. Het grappige is, op het moment dat u daarover begint te praten... gaan uw handen in uw zij ja. en dan een beetje zo, zo gewoon Ik staan van de worden militant. Strijdvaardig type, ja. Strijdvaardig, ja. Type, ja. ja, ja. Dat willen we niet. Nou uh, zijn we in uw atelier terechtgekomen en dan staan we voor een overstroming. Dit is een overstroming, ja. Ja. Nou, ik, uh, ik werk meestal naar of krantenfoto's of dingen uit de actualiteit. En uh, ja, dit was de grote overstroming in Amerika. Als u in januari weg zou gaan, dan is hier niet meer aan te werken. Nee, hier zou je niet aan kunnen werken. Het grotere werk kun je ook niet. Uh, bijvoorbeeld zagen mensen ook wel eens van: waarom ga je niet thuis werken? Nou, er is echt geen mogelijkheid voor om dit thuis te doen. kan het al niet opbergen. Nee. <laughs> Overigens, het zouden dan kluswoningen moeten worden? Ja. Dat is de schilder die bezig is. Zoem, ja. zoem. <laughs> ja, ik denk dat de gemeente zich ook eens even moet beraden... van wat voor vastgoed willen wij houden... voor culturele bestemming en ook voor een maatschappelijke bestemming. Want als je alles verkoopt en op de vrije markt gooit... Ja, dan heb je niks meer om ons soort mensen te huisvesten... Nou, fijn om even met jullie soort mensen gesproken ja. te hebben. Ja. ja. En dat soort mensen waren. Uh, Zwaantien Stoker en Nelis Oosterwijk. Ze willen dus niet weg uit hun kunstenaars onderkomen. Hoorde een bijdrage van Joris van der Kerkhoff. Paus Benedictus is voor het eerst ingegaan op de Vatiliekzaak... waar uh, een aantal van zijn naaste medewerkers bij betrokken is. Afgelopen tijd werden persoonlijke brieven aan Benedictus gelekt naar de pers. Het leidde vorige week tot de arrestatie van zijn butler... Tijdens een wekelijkse toespraak op het Sint-Pietersplein in Rome, zei de paus gisteren dat de gebeurtenissen hem verdrietig maken. Givenimenti successi in questi giorni, la Curia e miei collaboratori, hanno recato tristezza nel mio cuore. We het erover met hoogleraar religiegeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Peter Nissen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat de paus hier aan refereert tijdens een openbare toespraak, geeft dat aan hoe hoog het het Vaticaan zit? Ja, ik denk dat het, hij heeft het natuurlijk indirect gedaan. Hij heeft geen namen genoemd. Maar voor iedereen was het duidelijk dat hij verwees naar ja, de onthullingen van de afgelopen weken. Waarbij mensen uit zijn naaste omgeving betrokken zijn. En hij, hij vertelde gisteren in die wekelijkse audiëntie op het Sint-Pietersplein dat het, het, het geloof troost kan geven. wanneer er conflicten zijn of je pijn leidt door dingen in je naaste omgeving, bijvoorbeeld je familie. Nou, dit, dit, dit is toch. Wel opmerkelijk, dit geeft wel aan uh, dat, het, uh, dat, het, uh, dat het omhoog zit. Ja. ja, en dus was het ook uh, onvermijdbaar, dit kleine beetje openheid? Ja, het, uh, zeker omdat uh, uh, alles bij wijze van spreken op straat ligt nu door uh, het boek dat uh, Italiaanse uh, journalist Gianluigi Nuzzi anderhalve week geleden gepubliceerd heeft met allerlei documenten waar uh, zaken over financiële malversaties, over conflicten, over intriges. ...rond het Vaticaan um, uh, besproken worden. Ja, dat is het nieuwe, zou ik maar zeggen. Die intriges zijn er eigenlijk altijd wel geweest in de kerkgeschiedenis... ...in die 2000 jaar uh, geschiedenis. Maar um, nu uh, door de, de grote impact van de media um, uh, kunnen we allemaal meekijken. We kunnen allemaal meegenieten van, uh, van de spanningen die daar uh, rondom de pauze zich afspelen. Ja. Nou, Dat hij zelf de mof wordt genoemd, dat zal hem waarschijnlijk niet zo heel veel doen. Maar wat, wat zit hem wel dwars? Wat vindt hij een vervelend iets dat is uitgelekt, denkt u? Wat hier vooral uit naar, naar voren komt, is een, een, een conflict tussen twee bestuursculturen. Zeg maar de zuidelijke, de mediterrane bestuurscultuur van de Italiaanse Curie. En de noordelijke bestuurscultuur van, van de Duitse paus Benedictus XVI. Ja, die, die orde op zaken wil stellen. Die vindt dat dingen transparant moeten zijn. Dat er, dat er geen vriendjespolitiek gepleegd moet worden. En die daarom bijvoorbeeld bij de Vaticaanse Bank orde op zaken wilde laten te stellen. En, en, uh, nou, degene die hij daarvoor heeft aangetrokken die is door uh, kardinaal uh, Bertone uh, de vorige week ontslagen. En, en dat geeft duidelijk aan dat daar een, ja, een, een spanning zich afspeelt tussen laten we zeggen, een, een Italiaanse groep rond uh, kardinaal Bertone die de kardinaal staatssecretaris is. Dat is zeg maar de tweede man van het Vaticaan. En de paus die dat uh, meer op, op, op, op, een, op een Duitse manier, op een, op een meer transparante manier wil aanpakken. Ja, en toch uh, lijkt dat gecontroleerd niet meer helemaal te lukken... want de beerput lijkt open te gaan. Kan de paus dit nog oplossen intern? Ja, nou, het, het, de enige elegante oplossing die denkbaar is... is uh, dat uh, uh, kardinaal Bertone, die inmiddels 77 is... Uh, dat hij uh, uh, door de pauze onder druk gezet wordt om zijn ontslag aan te bieden. Dat heeft hij ge keurig gedaan toen hij 75 was. Alle bischoppen en kardinalen moeten dat doen. Maar toen heeft de paus hem gevraagd om nog even aan te blijven. Nu deze dingen allemaal naar buiten komen, uh, kan hij natuurlijk tegen hem zeggen... nou, uh, u hebt hard genoeg gewerkt, ga nog maar even van uw oude dag genieten en uh, ik, uh, ik, ik verleen u eervol ontslag. En uh, dan uh, zou die iemand anders... Uh, die toch meer in zijn bestuurscultuur past... Uh -huh. uh, kunnen aanstellen tot kardinaal staatssecretaris... tot de topman van het, van het Vaticaan, zeg maar. Okay, nou, we zijn benieuwd. Peter Nissen, dank voor u. Hoogleraar religiegeschiedenis aan uh, de Radboud Universiteit in Nijmegen. Al half tien geweest. Snel door. Ja, de tijd vliegt Sven Kokkerman Naar Sven Kokkerman. ook bij jou vliegt de tijd. Okay. Natuurlijk. Met al die onderwerpen. Zo is het Marcel, goedemorgen. Er moet militair worden ingegrepen in Syrië, vindt Hans van Balen. En die is Europarlementariër van de VVD. Verder versoepeling van het ontslagrecht, zoals afgesproken in het Lenteakkoord, is contraproductief. Eh, want dat zal leiden tot een tsunami aan rechtszaken, zegt hoogleraar arbeidsrecht Kees Loonstra. En eh, de Steve Jobs en Bill Gates van de toekomst komen uit New York City. Want dat wil het nieuwe Silicon Valley worden. Allemaal te horen zometeen bij de KRO.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 Het CDA wil de leeftijdsgrens om bier, wijn en andere drank te mogen kopen... verhogen, van 16 naar 18. CDA-lijsttrekker van Haarsmaat-Buma zei in het Radio 1-journaal... dat hij een maatschappelijk probleem wil oplossen. Hij wil een eind maken aan het coma-zuipen onder jongeren. Gezondheidsdienst GGD vindt dat supermarkten... geen energiedrankjes meer moeten verkopen. Die drankjes zijn schadelijk voor kinderen, zegt de GGD. Er zitten veel te veel suiker en cafeïne in. En in de Amerikaanse stad Seattle heeft een man eerst vijf mensen doodgeschoten... en daarna zichzelf. Hij schoot om zich heen in een café... doodde een automobiliste om haar auto te kunnen gebruiken... en pleegde uiteindelijk zelfmoord. Volgens familie had de man een psychische stoornis. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Nog 65 kilometer file. Na een ongeluk op de A28 van Assen naar Groningen, bij Groningen-Zuid... nog 6 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open ook een ongeluk op de A32 vanuit Leeuwarden naar Herenveen bij knooppunt Herenveen zorgt voor twee kilometer file. Bij knooppunt Herenveen is de weg helemaal dicht. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtsrook. En op de N325, de rondweg van Arnhem, na een ongeluk tussen Westervoort en knooppunt Velperbroek drie kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Hans van Baden, Europarlementariër voor de VVD... wil militair ingrijpen in Syrië. New York City wil het nieuwe Silicon Valley worden. Versoepeling van het ontslagrecht zal leiden tot een hoos aan rechtszaken... en het ochtendumeur van Henk Spaan. Het is drie en een half over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. <middels> Roy Hirkens is vanochtend in Sint Michiel Schestel. De Big Five. Binnenkort te zien in Brabant. En dan niet in de Beekse Bergen, maar gewoon in het wild. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. VVD-Europarlementariër Hans van Balen wil militair ingrijpen in Syrië. Volgens hem is het de hoogste tijd dat de internationale gemeenschap zijn verantwoordelijkheid neemt. Meneer Van Balen, goedemorgen. Ja, goed. Morgen. Waarom wilt u militair gaan ingrijpen? Omdat er uh, soms per dag honderd uh, of meer mensen uh, omkomen door zwaar geweld door uh, de regering in Syrië. Laatst nog in Hula. Dat is niet meer aanvaardbaar, want er zijn ongeveer nu 15.000 tot 20.000 mensen omgebracht. Burgers, uh, onschuldige burgers. Dat kan niet doorgaan. Nee, en hoe wilt u ingrijpen? Ik vind dat uh, liefst via de Veiligheidsraad, maar dat zal voorlopig niet lukken omdat de Russen en de Chinezen tegen zijn... Yeah. Maar anders, via een coalition van de Willing en de Able... dus landen die dat wel willen, ja. is een vrije zone in uh, Syrië creëren... waar dus vluchtelingen naartoe kunnen onder bescherming... en waar ook de vrije Syrische strijdkrachten uh, zich kunnen uh, ophouden als dat nodig is. Maar moet ik denken aan een no-fly zone? Of gaan we echt met grondtroepen het gebied in als het dan u uh, Te beginnen met een no-fly zone, want uh, er is een, een vrij Syrisch leger. Dat is niet heel sterk, maar uh, die moeten zich in ieder geval ergens kunnen terugtrekken uh, dat ze niet willig slachtoffer zijn van uh, de regering. Ja, nou heeft uh, oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de ook oud-CDA-voorman, uh, laten weten dat uh, hij denkt... dat je met een paar vliegtuigjes het gebied echt niet veilig kunt maken. Nee. Vliegtuigjes niet. En uh, Syrië is sterker dan Libië, dat is ook bekend. Uh, maar er zijn voldoende NAVO-landen die bijvoorbeeld over F-16 beschikken. Uh, dus het gaat om de wil. Uh, het materieel is er, wil je of wil je niet. Ja, maar dat betekent dus vliegtuigen in de lucht en troepen op de grond. Vliegtuigen in de lucht, voorlopig geen troepen op de grond. Dat is alleen noodzakelijk als het geschonden wordt dus het, het embargo. Ja. Nou heeft de minister van de Buitenlandse Zaken van Nederland, Uri Rosenthal, uw partijgenoot laten weten... dat er niks voor te voelen en ook de VVD-fractie in de Tweede Kamer ziet er niks in. Ja, ik controleer niet uh, de heer Roosentaal nog de Tweede Kamerfractie. Ik ben in het Europees Parlement en ik roep mevrouw Ashton, samen overigens met de liberale fractie in het Europees Parlement. En mevrouw Ashton is de buitenland-coördinator zeg maar, van de Europese Unie op om te zorgen dat er samen met landen als Turkije iets gebeurt. En een no-fly zone is het eerste wat moet uh, worden ingesteld. Juist, dus u zoekt eigenlijk aansluiting bij de Turken dan? Jazeker, want die zijn als buren, hebben natuurlijk het eerste met, Syrië uh, te maken met vluchtelingenstromen. Er uh, zijn ook veel vluchtelingen al uh, gearrieveerd. Uh, dus uh, Turkije is van groot belang en wil graag meewerken op dit gebied. En zou Nederland ook uh, materieel en mensen moeten leveren aan zo'n missie? Als het in NAVO-verband is, komt dat verzoek. Dan moet Nederland zelf afwegen. Uh, ik ga niet over de beschikbaarheid van Nederlands materieel. Maar u hebt er maar... wel een opvatting over? Ik vind dat de NAVO uh, dit moet doen uh, en het zou dan logisch zijn dat Nederland daar positief naar kijkt. Hebt u contact gehad met mensen van de NAVO, bijvoorbeeld met de secretaris-generaal? Uh, ik heb heel binnenkort uh, een gesprek met de heer Rasmussen, dus dat betekent dat ik het dan opbreng. Dus u gaat daar ook bij hem in Brussel op het NAVO-hoofdkwartier voor pleiten? Het is uh, een kwartier weg van het Europese parlement, dus uh, dat wilde ik graag doen. Ja. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, uh, Westerwelle, ook een liberaal... die is juist bang voor het gevaar van een brand die zich uitbreidt... over de hele regio als we daar gaan ingrijpen. Ja, dat werd over Libië ook gezegd. Maar er is een keuze. Of wij zeggen als internationale gemeenschap... Het interesseert ons niet dat heel veel mensen worden afgeslacht. Dat is afslachten, hè. En het is nog lang niet gestopt, sterker nog. Het gaat door wat ook Kofi Annan, en ik respecteer hem en ook zijn inzet. Wat hij ook heeft gedaan, het heeft niets uitgemaakt. Ja, op een gegeven moment is dat de keuze. We doen niets of we doen iets. Ik zou voor iets willen pleiten. Ja, we gaan overigens wel dat uh, um, team van Annan An An versterken als Nederland. Hè? En dat maakte de minister Rosenthalen heel gisteren bekend. Klopt. Nederlandse militair zal het analyse-team van Annan in Genève... in Zwitserland euh, gaan versterken. Zet dat zo aan de dek, denkt u? Het is goed om het te doen. Als Annan zou slagen, euh, hebben we geen no-fly-zone nodig. Ik denk dat Annan niet gaat slagen, helaas. Hè? Want je ziet dat het niet heeft gewerkt. Ja, en maar een dus bijdrage het... aan, hem, aan hem geven is natuurlijk niks tegen. Nee, tot slot, euh, de Franse president is tot nu toe de enige geweest... die het met u eens is. Euh, dat euh, is Sarkozy geweest en ik weet dat Hollande ook positief staat. Tenminste, dat heeft hij laten weten. Nou ja, beide zijn, bedoel ik in de functie van Frans president. Ja, klopt. Uh, maar de Duitsers, of de, ja, de andere landen in Europa, waaronder de Duitsers... ...en de Chinezen, de Russen, zoals u al eerder zei, voelen er helemaal niks voor. Dus staat u niet heel erg alleen in dit pleidooi? Ja, of ik alleen sta, uh, dat is helemaal niet relevant. Het feit is dat bijvoorbeeld Frankrijk positief is. Frankrijk is een belangrijk land. Turkije, een buurland, is positief. Uh, Qatar is positief in een Arabisch land, Saudi-Arabië is positief. Laat die dan een coalitie sluiten en laat Europa, de Europese Unie, daar steun aan geven. Juist. Goed, u uh, zegt uh, met andere woorden, um, uh, het kan niet anders, een uh, no-fly-zone, het liefst in VN-verband, maar dat zie ik niet gebeuren. En dus moet het maar in NAVO-verband, met name met steun van Turkije. Absoluut, want niets doen is geen optie. En wat is uw oproep tot op slot aan uh, Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken hier in Nederland? Die Radio op te roepen. Uh, hij kent mijn mening. En nogmaals, het is zijn verantwoordelijkheid als mevrouw Ashton van de Europese Unie dat zou vragen. en als de NAVO dat zou vragen. om een antwoord te geven. En dan hoopt u dat Nederland zich erachter schaart? Dat hoop ik natuurlijk. Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. In de toekomst zullen mensen hun hele leven lang in de ruimte kunnen blijven, zei astronaut André Kuipers dinsdag vanuit de ruimte. Hoe lang zal het duren voordat we echt in die ruimte wonen? Piet Smolders is ruimtevaartdeskundige en heeft het antwoord. De langste vlucht tot nu toe is 14 maanden aan één stuk van een Russische cosmonaut. En dat komt voornamelijk omdat we daar geen zwaartekracht hebben. Dus je zou dan kunstmatige zwaartekracht moeten hebben. zodat het lichaam niet verder verzwakt. zoals nu het geval is, de spieren, het skelet, etc. Kunstmatige zwaartekracht kun je maken. door een ruimtestation de vorm te geven van een groot wiel. wat langzaam ronddraait. en de mensen daarin, die worden als het ware naar buiten gedrukt. zoals wasgoed in een centrifuge. zorg je dat daar de vloer zit in die richting. Nou, en dan kunnen ze op die manier dus heel lang. eigenlijk wel onbeperkt in de ruimte wonen. Als je denkt aan wonen op de maan of op mars, dat kan natuurlijk ook. Dat zal zeker gebeuren in de toekomst. En dat zou je eigenlijk ook onbeperkt kunnen doen als alles technisch goed geregeld is. En ik vermoed dat dat toch nog wel 30, 40 of 50 jaar zal duren. Al dus het antwoord van Piet Smolders. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedemorgen Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Sint-Michiels-Gestel. Hoi heert. Dan lopen we in het sterrenbos tussen Den Bos en sint michels Ja, hier in het bos uh, zie je gewoon uh, heel mooi dat, uh, dat er tal van bomen staan met hele dikke takken onderaan. Die dikke takken die, uh, die groeien één kant op. En het feit dat die dikke boom uh, ja, van, van 150 jaar oud uh, laat zien dat hij in de bosrand heeft gestaan betekent dat Brabant al heel erg lang een half open landschap is geweest. Met bosjes, bosranden en weilanden enzovoorts. Er komt een onderzoek naar de wenselijkheid van de herintroductie van de Big Five in Brabant. En bij de Big Five denk ik dan in eerste instantie aan de olifant, de leeuw, de neushoorn, het luipaard... En de buffel, maar het gaat om een andere Big Five. Ja, het gaat om de Brabantse uh, Big Five. Uh, maar die associatie is wel goed. Het gaat om mooie dieren. Uh, bij ons het uh, edelhert, wilde zwijn, otter, uh, wicent en de links. SP-provinciebestuurder Johan van den Hout van Ecologie. Waarom moeten die terug in het Brabantse landschap? Omdat Brabant als provincie daar bij uitstek geschikt voor is. Omdat ze altijd hier gewoond hebben. Omdat de ecologische hoofdstructuur inmiddels klaar is voor deze beesten. En omdat ze een goede bijdrage leveren aan de ecologie. Ja, Leo Linaerts, u bent ecoloog bij Stichting ARK. Is het haalbaar? Ja, tuurlijk. Uh, veel van die dieren die, uh, hebben heel graag het uh, half open leefgebied... met uh, bossen, bosjes en open land... ...vol uh, met voedsel en uh, waar uh, allerlei uh, ja, grazers kunnen leven... ...daar kunnen ook uh, de predatoren zoals links uh, leven. De links, laten we daar eens even mee beginnen. Die heeft wel een heel groot leefgebied nodig. Ja, klopt. Maar uh, zijn prooidieren en de, het ree die leven overal. Dus uh, in, in heel Brabant eigenlijk. Dus dat... Dan hebben we nog de Wiesent, de Europese Bison. Het grootste en zwaarste zoogdier van Europa. Bijna drie meter lang, twee meter hoog en duizend kilo... Zwaar, die kun je niet zomaar ergens kwijt, lijkt me. Um, ook die heeft een uh, behoorlijk oppervlak nodig. Maar uh, als uh, grazer uh, is dat uh, wat, uh, wat minder uh, groot uh, dan een, uh, een predator nodig heeft. Dus uh, ja, dat, dat kunnen gewoon... Uh gemakkelijk in de grotere Bramse natuurgebieden vele tientallen wisent te leven. En kan de wandelaar hier dan nog terecht? Want ik ga niet zo op mijn gemak wandelen als er, als er links rondloopt in het bos. Nou, links is totaal ongevaarlijk voor uh, mensen. Uh, sterker nog, uh, er gaan heel veel mensen die hopen een uh, glimp van het dier op te vangen... door in uh, buitenlandse gebieden op vakantie te gaan. Waarom zou je het willen? Het is toch een beetje idioot om, uh, om die Big Five hier in Brabant te herintroduceren. Nee, in tegendeel. Als we niks doen bovendien komen ze gewoon vanzelf terug. Links wordt al gesignaleerd in het zuiden van Nederland. Ijverzwijnen lopen hier al rond. Edelherten staan aan de grens te wachten. Wat wij doen is het gebied een klein beetje beter klaarmaken. Ja, als ze uh, toch al hierheen komen, waarom dan daar extra moeite voor doen? Omdat we er rekening mee willen houden, willen voorbereiden. Dat er minder schade aan landbouwgewassen komt door die beesten. Dat er minder problemen komen met het verkeer. Als we ons daar op voorbereiden, bewust met beleid, dan hebben die beter beest ook een betere kans om hier te overleven. En waarom dan in Brabant? Want als leek zou ik zeggen doe dat dan op de Veluwe. Daar, daar, daar is het gebied veel geschikter voor dit soort dieren. Uh, voor een deel, want daar wonen al Edelhecht en wilde zwijnen. Voor al die andere beesten is Brabant veel geschikter, omdat we veel beter leefklimaat hebben daarvoor. Hey, nou, de Big Five misschien binnenkort te bewonderen in Brabant en dan niet in de Beekse Bergen, want daar is die andere Big Five al wel te bewonderen. Tot zover Sint-Mieris Gestel. Zij Roy Heerkens.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 Ja, vandaag, 60 jaar geleden, opende de Efteling haar deuren... en zag sindsdien heel wat generaties aan zich voorbij trekken. Ook de huidige directeur, Bart de Boer, kwam er als kind al graag. Papier hier. Ik ben hier vroeger wel eens geweest met een, uh, met een schoolreisje... en ook wel eens met mijn ouders. En ik werk hier nu vier jaar en dan uh, loop je een rondje door het park... en bij het huisje van vrouw Holle staat een putje. En ik zie die put... En dan ineens kreeg ik nog de herinnering dat dat een hele enge diepe put was met smeedijzer onderin. En, uh, en dan zie je dat dat toch herinneringen zijn die, uh, die behoorlijk bekleven. Ik ben zelf uit 1951, dus ik ben een jaar ouder dan de Efteling. Dus dat is uh, ja, met, met lagere school, dus begin jaren 60 zo'n beetje dat ik hier geweest ben. De, de Efteling had altijd wel iets magisch, hoor. En dat was ook altijd wel heel bijzonder als je daar naartoe ging. Ja, en later werd de Pietel natuurlijk toch wel uh, uh, een uitdaging. Hier in de Efteling hebben ze nou een reuzenroetsbaan. Ja, de grootste van Europa. Uh, lang nek, huh? oh, haha, zie je al wat? Je gaat vier keer over de kop. En dan de eerste keer in, uh, in zo'n achtbaan. Dat is toch een soort overwinning van jezelf. Dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Dat Sprookjesbos, dat is nog steeds de kern van de Efteling. He, daaromheen hebben we natuurlijk van alles gebouwd. En daar, daar zijn we ook nog steeds uh, mee bezig. Maar we hebben dat Sprookjesbos ja, in, in ere gehouden. Uh, sterker nog, we bouwen ook nog uh, iedere keer nieuwe sprookjes. Dat wordt dit jaar uh, de nieuwe kleren van de keizer. Dus ja, uh, we, we blijven heel trouw aan onze route, wat dat betreft. Rond, holle, grijs. Papier. Hier. En er zit geen blaadje aan de heggen die er omheen staan... omdat iedereen alles wat hij tegenkomt in de mond van holle bolle gijs wil stoppen. Dank u wel. Dus laat staan ieder papiertje wat er, wat er op de grond ligt. Ja, we verkopen herinneringen, we proberen mensen te verbazen. En dat, dat deed men 60 jaar geleden in het sprookjesbos. Dat doen we nog steeds, maar we proberen daar iedere keer nieuwe dingen bij te verzinnen. Zo, en dat is dan het einde van een fijne, welbesteden dag. En dan nu, recht toe, recht aan, naar huis toe. Directeur Bart de Boer van de Efteling over de Efteling, die 60 jaar geleden precies haar deuren opende. <tiedere>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 Zo is ook al tien jaar oud, dit nummer. Virus of the Mind van Heather Nova. Het is bijna acht minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. We gaan naar de Verenigde Staten. Want de nieuwe Bill Gates en Steve Jobs komen uit New York. Die stad is namelijk vastberaden om Silicon Valley te onttronen als technologisch centrum van de Verenigde Staten. En misschien wel van de hele wereld. Michiel Vos, onze man in New York. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht dat New York toch vooral bekend stond als bankenstad... en de stad van de media. Waarom nu ook die computertechnologie? Ja, omdat zoals burgemeester Bloemburg het uitdrukte, we zijn nummer twee waar het gaat om de technische uh, banen in deze stad, de, de online, de technische, de internetgerelateerde banen. Daar moeten we ons inderdaad voor laten gaan door Silicon Valley. En we houden in New York niet uh, van nummer twee zijn, dus nu gaan we Silicon Valley proberen in te halen. Ja. En dat... Ja, zo gaat het dan een beetje in New York. New York probeert dan dus uh, met het aantrekken van allerlei talent en instituten uh, Silicon Valley in te halen. Ja, maar dat kun je zeggen. Maar dan moet je ook iets gaan doen. Wat gaan ze doen? Nou, ze gaan iets behoorlijks doen. Ze gaan een 2 miljard uh, kostende campus uh, uit de grond stampen op Roosevelt Island en dat is een dat, daar wordt een campus een universiteitscampus neergezet een soort technisch instituut een technische universiteit in een samenwerking tussen een Amerikaanse universiteit Cornell een Ivy League university uit upstate New York en een Israëlische technische universiteit. En die twee gaan samenwerken en dus een nieuwe zeg maar ja Internetuniversiteit, zoals je het zo moet noemen, een technische universiteit neerzetten op Roosevelt Island. Dat kijkt uit, zeg maar, dat is een eilandje in de East River dat uitkijkt op het VN-gebouw, dat tussen Queens en Manhattan in ligt. En daar gaat dat allemaal gebeuren. En dat is een soort moment voor New York, zoals dat hier wordt aangekondigd: een moment waarin infrastructuur wordt gecreëerd, wat enorm niet alleen banen moet gaan creëren... maar ook mogelijkheden, start-ups... een hele nieuwe industrie, zeg maar, voor moet gaan brengen. Ja. Nou ken je Californië ook goed, daar kom je ook vaak. En daar hebben ze de ruimte. Nou lijkt mij een stad als New York City... niet echt bepaald de aangewezen plek voor een groot industrieel complex. Is er wel ruimte op dat Roosevelt-eiland? Er is ruimte. Er staat nu een oud ziekenhuis wat een beetje vervallen is. Dat gaat worden gesloopt en dat gaat worden vervangen dus door dit instituut. Uh, er is ruimte, er is ook geld. Maar je hebt wel gelijk, uh, dat is niet het grootste uh, verkooppunt van New York. Het grootste verkooppunt zeggen veel start-ups en veel mensen die op zoek zijn naar geld... is het feit juist dat er veel banken zitten, maar ook het feit dat er media... Bedrijven zitten. Hè. Zoals inderdaad, wat je net zei: eh, banken en de media zeg maar zitten in New York, grof gezegd. En die mediabedrijven, bijvoorbeeld eh, de grote omroepen, ABC, CBS, die zijn belangrijk voor veel start-ups. Die willen samenwerken met een me gevestigd mediabedrijf. En ja. dat kan moeilijker in San Francisco, waar Silicon Valley vlakbij ligt. Ja. En dat kan makkelijker in New York. Goed, uh, Bloomberg heeft uh, zelf een grote rol gespeeld van het HS van Huis Uit Ondernemer, tenslotte. Um, en de vraag is uh, nu. Um, waarom ik geen grote namen hoor, zoals Google en, uh, en al die andere grote uh, uh, internetjongens? Nou, dat heb je, daar heb je gelijk in. De, de, de Googles en alle andere jongens houden zich een beetje op de vlakte, hoewel ze wel gaan meedoen. Uh, Facebook en Google en Twitter ook zijn wel bezig met het, met het bouwen van, uh, van, van, van, van vestigingen hier, of het, althans het vergroten van hun bestaande vestigingen. Ja, en maar Apple inderdaad... en Microsoft? Juist. Maar, maar inderdaad, je hebt gelijk, het, het internet is nog steeds gebouwd door veel bedrijven in Silicon Valley. Maar het meer sociale gedeelte van het internet gaat nu, hopelijk, euh, zoals de bedoeling is nu, voor een deel worden gebouwd in New York. Juist. En hoe groot is nou de kans dat ze misschokken? Want je zou zeggen dat de nieuwe talenten van de toekomst uit China, India en Brazilië komen. Ja, dat is natuurlijk een grote vraag. Uh, New York gokt er enorm op dat ze enorm veel talent hebben. Veel mensen die hier afstuderen of die naar New York willen als ze als, als afgestudeerd zijn... komen nu in de financiële sector terecht. En dat willen ze nu gaan ombuigen naar mensen die ze willen aantrekken in de, in de online... in de technologie, in de... In de zeg maar die sector. En men zegt naar New York komt het talent. Dat is nog steeds zo. En dat gaan we nu aantrekken. En daarom heeft New York een streepje voor. Daarom wordt het waarschijnlijk een succes. Omdat wij hier zoveel mensen krijgen met talent. Die anders in de banken gaan werken. En nu dus in, bij nieuwe internetbedrijven moeten gaan werken. Juist. Over vijf jaar moet het allemaal klaar zijn, Michiel. Hè? Ja, over vijf jaar klaar. En begin volgend jaar beginnen de eerste lessen op deze campus al. Michiel Vos vanuit New York. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, versoepeling van het ontslagrecht zal leiden tot een tsunami aan rechtszaken, voorspelt een hoogleraar arbeidsrecht. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Buit gewoon aan te bevelen. Zometeen naar de reclame. En het nieuws van 10 uur gelezen, zoals de hele ochtend door Jan van der Putten. Ik spreek u zometeen weer. Blijft u vooral luisteren hier op Radio 1 en naar de KRO. Tot zo. KRO, goedemorgen Nederland. Kies.